Voor de kust van Zuid-Korea is een vissersboot gekap, zeist. Zeker drie mensen zijn daarbij overleden, melden Zuid-Koreaanse media. De boot met 22 passagiers raakte een rotspartij. De andere opvarenden zijn gered door de kustwacht. Waarschijnlijk konden zij van boord springen voordat de boot omsloeg. De Oekraïense luchtmacht zegt dat er vannacht 34 Russische drones zijn neergehaald. Rusland zou 81 drones hebben afgevuurd richting Oekraïne. De andere 47 drones zijn volgens de Oekraïners kwijt. Mogelijk heeft de luchtmacht ze met stoorzenders kunnen beïnvloeden om van koers te veranderen. In Suriname wordt vandaag afscheid genomen van oud-president Desi Bouterse. Hij overleed bijna twee weken geleden. Aan het begin van de middag is er een tocht door Paramaribo met de kist van Bouterse. In het partijcentrum van NDP is vervolgens een herdenking. Daarna gaat de kist naar het crematorium. Gisteravond was er ook een herdenking voor Bouterse bij de NDP. Journalisten kregen toen de instructie om hem niet veroordeelde of moordenaar te noemen. Daar kwam de partij op terug na protest van Surinaamse media. Desi Boutersen is veroordeeld voor drugshandel en voor zijn aandeel in de decembermoorden. Om die reden krijgt hij vandaag geen staatsbegrafenis. Het weer in het noorden nog wat buien. Verder blijft het droog met af en toe wat zon. Het blijft vandaag een graad of vier. Vanmiddag meer bewolking en vannacht vanuit het zuiden kans op sneeuw. Morgen kan het daardoor glad zijn op de wegen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Een, mooi, koe, een waarheid mooi. als een koe, jou? Ja, zeker weten. Nou, we ja, goedemorgen Zandvoort. Muzikaal, ja, goedemorgen allemaal. en uh, Allerbeste wensen. Allerbeste uh, wensen natuurlijk. Uh, we zijn natuurlijk uh, uh, mooi begonnen met muziek. Dat was Abba, denk ik. Ja, van ja, uh, ma ik Marja. Maar. Marja Zeven, ja. Marja uit, Kopp, uit, onze technicus en muziek-uitzoeker. Uitzoekster. Uh, ja, uitzoekster, sorry. <laughs> ja, ja, ja. Nou, en van harte welkom bij deze Goedemorgen Zandvoort. Wat ja. gaan we allemaal, allemaal doen? We gaan straks praten met Patrick van Kessel. En we kennen hem als zanger. Ja, de, de, zanger, de, de, ja, de zorgzanger ja. noemen we hem tegenwoordig. Een live event. Maar goed, daar gaan we straks een gesprekje mee voeren. Anne-Marie, anne, -Marie, anne -Sense, die komt langs uh, en is curator van het museum over een nieuwe tentoonstelling. Hè, op, Precies, een buiten tentoonstelling. Die, uh, die borden bij, bij, het, uh, bij de boulevard. Precies. Carina, die had nog uh, een uh, reportage gemaakt over de nieuwjaarsduik die niet is doorgegaan. Ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft, maar... Uh, is ze zelf we gaan nieuw. het zien en beleven. ja We gaan het beleven, ja. Uh, uh, straks na het uh, nieuws van 11 uur... Eh, komen de hoofdprijzen van de OVZ-loterij langs... Uh, die vorige week niet getrokken konden worden. Uh, we gaan praten over het nieuwjaarsconcert uh, in de kerk maar, morgen... met Hans Rubeling en Peter Tromp. En uh, Carina komt later ook in de uitzending nog uh, nieuws vertellen... over Simon Paap. Onze Telefonisch. Telefonisch, onze kleine jongen. Die, uh, ja, er is wat, uh, wat nieuws. Wat heb nieuws? Ja, ja. Ja. En dan uh, sluiten we straks af met... Uh, de Samenwerking met GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dat doen we met Noijke Koper en Karim El-Kabali. Die komen allebei langs als het goed is. Precies. Nou, um, uh, jij had uh, nieuws over uh, een overleden persoon, heb ik begrepen. Nou ja, uh, Willem Verkoot is overleden. Ja, ja. En uh, Willem Verkoot is toch wel een, een, een, een, een fenomeen, een legende op het radiogebied. Ja, grondlegger van de top 40 ook. Hè? Grondlegger van de top 40. Hij was ja. in Amerika geweest. En heeft dat daar gehoord, en dat, ja, ja, dat moeten ja, we hier ja, ook doen. Ja, ja, 60 jaar geleden, deze week. En hij was mijn baas. Ja, ik heb hem, uh, twee jaar geleden of zo ben ik nog uh, in, op zijn golfresort. Op de grens van Portugal en Spanje. Ja, ja. Ben ik nog geweest en hebben we uitgebreid zitten praten. Dat was heel leuk. Uh, bijzondere man. Uh, mooie verhalen, mooi verhaal. Hele bijzondere verhalen. man. Hij had nog een open recht ook van uh, grote hits allemaal. Hè. Ja, ja, ja. Hij had het niet te fout. Nou, over overleden personen gesproken. Uh, onze oud-wethouder Raymond van Haafden is ons ook ontvallen. Hij was tussen uh, 2020 en 2022 wethouder hier in Zandvoort. Uh, kwam uh, als opvolger van Elverheide. Hè. Dat was een heel ja. doe, uh, die stapte op. Hij uh, heeft het twee jaar gedaan, had een groot hart voor Zandvoort en is op 71-jarige leeftijd overleden. Wat jong joh. Ja, dat is niet, ja. uh, nog jonger overleden is Peter van Egmond, Formule 1 ja. fotograaf, die, ja. die ik heel goed gekend heb ja, uh, van vroeger allemaal. 68. 68, 68. Ja, ja. Ja, ja, ja, het is allemaal... Ja. Uh, Bijzonder hoor. Heel velen. maar we gaan uh, toch vrolijk ons uh, uitreden, want uh, tegenover ons zit Patrick van Kessel. Ja, wel uh, Welkom uit. Patrick, welkom. Ja, ze het microfoon niet ja, ietsje dichterbij. Ja, ja. In, ieder geval, uh, ja, ja. in ieder geval een heel goed 2025. Ja. Allemaal beste wensen. Hey, ja, zeker. Die ben jij heel goed begonnen hè, in ja. 2025. Dat was allemaal. Uh, ja, de eerste dag leuk. ben je meteen allemaal losgegaan. Ja. En we, hadden, we hadden een Weer. nieuwjaarsreceptie bij Neuf. Ja. En daar speelden jullie, hè? met ja. je band Ja. ja goed, ja. hoor. Ging ja. goed? Ja, het ging hartstikke goed. Helemaal omdat je... Om, met de band speel ik niet zoveel. Dus de laatste keer was ze bij, uh, bij een trouwerij hier, uh, hierachter. Bij Rick en Vrouwtje. En... Uh, dat was in augustus. Okay. En verder zien we elkaar dan helemaal niet. Ik geef, en ook niet ik repeteren. Geef, en repeteren doen we ook niet. Wat nee. wel zinnig ik geef, zeg. Ik geef gewoon een paar nummers op. <laughs> en uh, iedereen zoekt het maar uit thuis. Uh, uh. En we, we gaan <laughs> spelen. En ja, die jongens zijn natuurlijk ook wel heel goed. Ja. ja. Zei, dat zijn wel uh, echte uh, professionals. Ja, ja, ja, dat geloof ik graag. Die, ja. Die, ja. Maar ja, dat is niet, in dus, dat ook, is niet het enige wat jij doet, hè? Nee. Jij bent ook zorgzanger. Zorgzanger. Ja. Ja. En wat, wat, ik is zorg, zorg. wat is zorgzanger? Ik zorg. <laughs> nou ja, ik zing voor, uh, voor de ouderen met dementie. Dat doe ik bijna, daar ga ik het vijfde jaar al in. Ja, oké. Okay. En dat doe ik heel veel voor de zorgspecialisten, die huren mij in. Um, en ik heb er uh, vorig, sinds vorige week een, uh, een huis weer bij. Mm -hmm. En uh, dan zing ik een uur lang, uh, ben ik gewoon heel... Leuk en relaxed. Gewoon een oude liedjes Kom met de oude. Ja, ja. Die, die mensen mee kunnen zingen. Ja, Engels taal, Nederlands taal. Mistrot's, hij en ik ja voor ja. Jullie, die ja, <laughs> Maar ja, en, muziek, hè, dat verbindt. Hè. Dat, ja, je ja. ziet ook dat, dat spelletje Hitster. Hoe populair uh, dat Hoe populair. Het hoe populair het is, is. Ja, gewoon overal uitgekocht. Ja. En iedereen ja. vindt het leuk om. Ja. Oh ja, wat, is, wat voor jaar was dit? Ja. Wat voor jaar ja. is dat? Ja. Ik heb je keer bezig gezien bij. Nou, bij Huis en Duinen, he. ja. dat was in de zomer een keer. En ja. uh, dan stond je buiten met, met, je, met je. Dat was geweldig. Ja, met mijn bokjes. Ja, met mijn bokjes. En dan zag je helemaal niet zo hard. In het nee. Je zingt met een band, nee. hè? Ja, ja, ja. Ja. ja, leuk hoor. Ik heb hoor. Ik eigenlijk nooit. Uh, ik heb eigenlijk altijd gedacht: heb, dat ga ik nooit doen. Dat vind ik zo stom. Ik wil alleen ja, maar met die band. maar... Ja, het is natuurlijk verder ja. super simpel. Maar het is ook een soort van inkomen voor jou. Ja, bedoel. zeker. Ja, ja, het is, ja, het ja. is het je baan. Ik doe niks anders meer, dus nee. okay. het is gewoon volledig... Uh, je zat altijd in de auto's, of ja. zit je helemaal ja. niet meer? Nee. nee Wat, wat deed je in je de auto Ik ben blij uh, dat ik dat Ik, ik zit ook wel eens in een auto, maar... Ja. Ja, ja, ja, nee, wat al wat al deed al jij in de auto vorig in het jaar ben ik, heb ik auto's verkocht. Ja, oké. En bij handelaren van het Plein tot en met dealerbedrijven Volkswagen. Had je niet Audi's. met elektrische auto's kunnen beginnen? Nou, ik, ik vind, nee. ben blij dat dat. Nee. Het is gewoon een, een, een, een, een, een, een, een, ja, heel moeilijk. Sowieso heel moeilijk. Veel bestrijder. Nee. hè? Veel bestrijder. Ja, ook. Ja, ja. ja leuk hoor. Ja. <laughs> maar ik ben blij dat, dat ik gewoon nu echt volledig me kan focussen op, op muziek. Op de muziek. Ja. Ja. ja. Dat mijn grote hobby is. En, hoe, kom je, hoe, hoe, hoe kom je zo muzikaal? Nou, nee, ik ben. Wat? Ja, dat weet ik niet. Niet Maar hoe heb je wel, ben jij begonnen dan? 18, op mijn 18 zaten we wel echt zo in zo'n vriendenbeentje... Uh, maar nooit optredend. En dat viel <kwijnt> eigenlijk uit elkaar. En ja dan, ja, dan krijg je op een gegeven moment uh, ga je dienst in. Je krijgt uh, een vriendin, een vrouw, kinderen. Uh, en je, je moet een baan hebben. Uh, want je ja. moet werken voor je geld. En op mijn 40ste uh, heb ik een advertentie gezet. Want ik denk: nu wil ik gewoon doen wat ik wil. En uh, toen zette ik uh, op muzikantenbank heb ik een advertentie gezet en toen uh, heb ik gezegd Bono zoekt band <hijntgen> <hijntgen> en er kwamen keer, 100, honderden Toen <hijntgen> Heb ik zes keer uh, uh, uh, uh, uh, uh, moeten zingen in bandjes. Uh, uh, en toen uiteindelijk kwam ik uh, zo mensen tegen uh, waar ik mee uh, okay, begon. En Bono is natuurlijk de zanger van YouTube. En uh, was Lammers eigenlijk want ik was altijd met mijn kinderen, zat ik bij, bij Mango bij de mango's <kijntgen> En toen zei Bas uh, van, oh ja, speel jij een beentje? Nou weet je wat je doet? speel jij maar uh, hier het, uh, het eindfeest. En toen dacht ik, oh mijn oh, god, yeah, ja, ik zo door het dorp heen. En <laughs> ik, zie, ik zag affiches met aankondigingen. En ik, ik dacht, van, wat heb ik in godsnaam Ja, waar ben ik aan begonnen? Haalt. En toen hebben we dat gewoon gedaan. En toen stond die hele tent te stampen. En het was zo'n succes. Ja. En, en toen kwam Café Alex en toen kwam uh, weet ik veel, wat was er toen allemaal? Die, die, die, die, die kroeg. Die... Ja. Nou ja, toen ging het helemaal, nou helemaal ja, los. Los, ja. los, los. Ja, overdrijven. Maar ik kon al veel spelen en toen ja. ben ik heel veel gaan spelen. Ja, hartstikke leuk. Ook elke week wel in een kroeg. En dat ja. ging het van Beverwijk tot en met de, weet ik veel. Dus. Uh... Maar ook veel is handig. Koning ja, veel is een nacht. Dat heb is je uiteindelijk. Ik heb ik natuurlijk al, niet veel optrains meer. Hmm. Ik denk hooguit 10, 12 optrains in uh -huh. een jaar. En dat vind ik ook helemaal prima. Maar ook ja. bij Halem Jazz bijvoorbeeld. Doe je het ja, gedaan, Jess. Ja. Dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Ja, dat is wel graag. Dan sta je echt voor duizenden mensen ja, te spelen. Dat is wel leuk. Dat vind ik ook echt een kicker. Dat je het podium weer afloopt. en dan... Met allemaal muzikanten, daar staat ja, het is, ja, ja. ja Geweldig hey, natuurlijk. Ja. Hey, maar dat zorgzanger, hè, dat uh, doe je voor mensen met uh, Alzheimer en met, uh, ja, en, te, met de, en hoe, hoe reageren die mensen de brein, erop? Ja, Haperende brein. Ja, ja. ja uh, die worden een soort van uh, wakker. Hè? Dus die, die, ja. uh, die herkennen verder niemand meer. Die zitten als kastplantje. Nou, dat is niet altijd zo, want het loopt... Hey, uh, het is heel Wal, erg. Uh, uh, de, de, de, de, ja. Je kan het niet uh, in, een, in een hokje zetten van jij bent zo en jij bent nee. zo. Dat is nee. Maar als ze uh, herkenbare nummers horen uit hun jeugd, jeugd, zo rond 25, 30 ja. jaar, dan zingen ze gewoon alles mee. Bijzonder je hè? He? worden helemaal. Ja. En ze worden zo blij daarvan. Ja. Ja. En dat is dan. Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig om te doen. Ja, natuurlijk. Echt, echt heel mooi. Heb je hier in Stovert ook al uh, opgetreden Bij uh, Bodaan. En, uh, Bodaan. in de Duinen. Maar, uh, maar het is bij, bij, uh, bij Alferna. Ja. Oh ja, ja. ja. Daar, Castricum, ja. uh, uh, ja. Heemskerk, uh, Emuiden, Vels. Oké. Okay. Ja. Wel ja. de ja. regio. Ja, ja. de ja. regio ja. natuurlijk. Ja. Ja. Precies. Ja. En je, je, je hebt uh, een, een repertoire van meer dan 200 liedjes, heb ja. ik begrepen? Ja. Dat is best veel. Nou, dat is best veel. Maar ja, de, de, de, ik vind het ook leuk om elke keer weer nieuwe liedjes te doen. Ja. Hé, hey, die moet je wel allemaal in je hoofd kennen. Ja. Nee. Nee? Nee. Het is <laughs> Gewoon een blad. Nee, het is zo simpel. Een ja, ja. Ja, ja. Je, je, je, je hebt YouTube Music ja. bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je gewoon karaoke-nummers. Oké. Okay. En die komen zo voorbij. De tekst komt voorbij. En ik ja. hoef je het in principe nog maar uh, op te lezen. Ja, Zo nou, ja, ja. simpel is het. Okay. Het gaat meer... Weet je, ik ben, ik ben ook niet de beste zanger, maar het is uh, uh, meer de verbindenis ja, die ja. je met die mensen hebt. En en dat is hm. veel belangrijker. Maar ja. je bent wel een goede performer. Ik bedoel, je, je kan wel. je kan het wel goed ja. brengen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat, uh, Toch? Ja, dat ga je niet zo goed je, dat ik niet zo goed kan zingen. <laughs> nou, dat ga je niet voor jezelf tegen. Nee, ik kan wel goed zingen. Ja. Ja, ja. Nee, dat ja. hebben we weer in nuf kunnen zien. Dat je een, een, een, wel een bijzondere zanger bent. Want je, je, je, al, die, al die oude hits... Ja, die... Die, uh, die vertolk je dan. Maar op een hele goede manier. Ja, Weet ja je, je, het is, het is, ik ga er wel voor, laat ik ja. zeggen. maar zo zeggen. Met ben je, hart is, en ziel. Uh, kijk, je luistert niet alleen naar een bandje... Maar je kijkt er ook naar. Het ja, ja, plezier natuurlijk. wat we dan uitstralen. Precies. Dat, dat breng je over. Een ja. bijzonder goede gitarist trouwens. Ja. En, maar en dat, ook een uh, leuke gast. En daar doe ik eigenlijk veel meer mee. Uh. Want daar loop ik natuurlijk ook door het dorp in de zomer. Ja, ja. Uh, ja. mee door het dorp uh, de, voor de terrassen te zingen. Uh, en ik sta volgende week uh, bij de nieuwjaarsreceptie. Oh, Oké, okay. in de kerk in, is dat. Uh, ja. In de kerk. Ja. Voor het eerst, he, geloof ik. Ja, inderdaad. de ja. protestantse kerk. Vrijdag 10 januari. Om half acht begint het. Ja, komt allemaal. Dus dan. Uh, ja, komt alles, zou ik <laughs> zeggen. He. Ja, het is, uh, op, op, op kosten van de gemeente. Lekker ja. een ja. drankje doen. Ja. Maar uh, met, met Van Kester Live. Uh, oefenen jullie helemaal niet meer met Van Kester Live dan? Nee. Jullie hebben gewoon een repertoire, maar er komen geen nieuwe nummers bij dan of zo? Jawel. Uh, ja, ik, ik geef gewoon wat ik, ik, ik... Denk ik van, oh ja... Dan hoor ik weer een liedje op de uh, ja, radio, radio of, iets, of ja. waar dan ook. En ja. dan ik het. En dan dus, denk ik, ga ik dat dan weer terugkrijgen? En denk ik van, oh, dat is nou weer zo'n leuk ja. nummer. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, is, ja. Ja. is er door op de app? En dan we maar zij app spelen dat mee, heel uh, makkelijk mee dan? Nee, we nou, uh, We spelen het origineel gewoon. Oh, okay, dus In ja. die tonen uh, hoogte. hoogte ja. Ja. En dan weet iedereen van ja, zijn ding. En dat zien we wel. En het gaat ook niet altijd goed natuurlijk. Maar is jouw specialiteit YouTube? Nee, het nee? is mij eigenlijk te hoog. Ja? Ja. Wat is, jou, ja, wat is jouw favoriete muziek? Ik heb geen specialiteit, muziek? joh. Nee? Weet, nee? Maar, maar wat is jouw vet, favoriete wat. muziek een beetje dan? Nou, ik vind dat uh, wel die wat oudere nummers. Ja, ik ja. Vind, ja, luister, de, de, de top uh, 2000 vind ik altijd... Ja, nummers bij, ja. Ja. ja, er zitten altijd geweldige nummers bij. Die ja, er zitten altijd geweldige nummers bij. Ja. Oh, jongen, die... Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik dan mooi om te doen. Ja. En, en uh, te... Wat, wat, is het, wat is het laatste nummer wat je hebt toegevoegd aan je repertoire? Uh, van uh, Brad. De Guitar Man. De yeah. oh, guitar, guitar Man. De Guitar Man van Brad. Oké, okay, nou, nou ja, misschien dat we hem straks kunnen draaien. Je weet je het nooit, hè? He? Was ja. toch maar. Uh, nee, he? dat is, is het zo op te zoeken? Nou ja, volgens mij is er een computer waar je het op kan opzoeken, maar ik weet niet, maar zou dat kunnen of niet? Nee, ik ga kijken. Ja, we gaan kijken. We gaan kijken. Hé, luister, jij hebt nog één grote droom, heb ik gelezen. Dat jij bij de Grand Prix uh, wil, uh, bij de ja, Formule 1 Grand Prix, nee, ja, ja. wil optreden. Heb je ja, al, nee, die, die, die directeur heb ik dan nog wel eens aangesproken. De Robert de van Overdijk. Robert. Ja. En, uh, maar wat zegt hij dan? Nou ja, die pakt dat kaartje aan. Ja, ik <laughs> weet je. Die, die, die niet. Ik zoveel. ben natuurlijk gewoon, ik heb het met Jan uh, hoe heet, Lammers ook nog wel eens gezegd. Die zei, ja, nou ja, dan gaan we heel Kleine maar uh, cancelen. <laughs> ja. en, uh, en zo is het ook, weet je. Ja. Ik ben natuurlijk ook maar een, een klein... Uh, uh, een ja, okay. dus daar, daar kom je gewoon niet te staan, weet je. Dus maar ja, heb jij platen is. gemaakt ook? Huh? Heb jij ook platen nee. gemaakt? Nee, mee nee, nee. Ja, dus, moet is ik goed. eigenlijk ook eens een keer gaan doen. Ja. ja. Ik uh, kom. Uh, ik kom deze maand met een uh, nieuwe plaat van Dingetje uit. Ach, leuk. Ja. ja. Nou ja, Dingetje heeft natuurlijk wel een keer met ons meegedaan. Parel aan de zee heb je natuurlijk meegegeven. Ja, ja, ja oké, okay, ja, ja, dat weet ik nog. Ja. Dus, uh, ja. Maar dat was wel <tastisch> ook een nummer van toch? Ja. Een nummer van jou ook? Met, ja, dat is een nummer dat heb ik. Met Sonic hè? Ja. ja, leuk ja, hoor. Ja. Ja. Dat was ja, een ja, mooi je nummer dat ook. Als ik een hier hoor, denk ik van: jeetje, ja. dat, dat had nog wel eens wat meer mogen zijn. Ja. Uh, ja, maar, maar, maar, ja. Waarom gaan, maar gaan we die opnemen? Die draait dat in de zomer nog wel eens hoor. Ik uh, weet niet of je er nog steeds werkt bij. Uh, wie? Veronica, Frank Paardekoffer. Ja, die werkt bij Veronica. Ja, en, en nou, daar gooit die, die nu we nog wel eens uit. 100% NL. Ja, die bel ik dan wel op. En dan zeg ik van, joh. Uh, en die, die krijgt dat dan nog wel eens voor elkaar om het ja. op de landelijke radio te ja. krijgen. Ja, goed he. Dus ja, is ja, ja, mooi op die ja. Formule 1 terug te komen. Want ik hoorde ja. gisteren een verhaal dat het Sanfors-Mannenkoor het ook geprobeerd heeft. Oh, ja? Dat zij het, uh, het Wilhelmels oh. zouden zingen. Ze okay. dus hadden een bandje ingestuurd. <laughs> Toen kregen ze te horen van: Nou, nou, nee, dat gaan we maar niet doen. Ja, daar kom je gewoon niet tussen. Nee, ik nee dat is niet ja. ik, ik, ik denk best wel dat ik het met de band zou kunnen, hè? een uur lang ja. daar op dat podium. In dat staat. stadion, weet je wel, daar achterop te kunnen. Ja. Uh, ja. ja, of de ja. beelden ervan best, ik, ik denk dat ik het kan, maar of we kunnen het, ja. zouden we het kunnen. Laat ik het zo ja. zeggen. Nou ja, goed, misschien goed, als we het niet horen, dan uh, we het nog eens hoort. Je hebt nog twee jaar de kans, in ieder geval. Ja. Zou het zou ja. toch te gek zijn ja, ja. als een soort Zandvoortse band. Ja. Die ook op. de natuurlijk, ja, nee, dat ja, ja. dus bedoel, het zou best kunnen, zeg ja. ja. Hebben wij ja, eigenlijk een één, één band in jullie soort in Zandvoort? Mm. Ja, in. in ja, ik Je ik weet hebt niet, natuurlijk. Vroeger Koosie Katten. Daar zat mijn broer nog in. Koosie Katten. Wij je was ja. uh, met Bert oh, Davies we ja, ja, ja, ja, ja. ja ja ja ja ja uh, en die speelden met die hoe heet het die jongen speelden met Bert Davies ja ja, ja. ja die, die twee jongens die grond, ja. die rappers ja. heb je nu hè. die doen het wel ja, goed je ja. ja. ja. hebt natuurlijk nu natuurlijk. Uh, um, uh, ook uh, hoe heet die uh, die nummer één stond met het uh, hoe heet die jongen ook weer die volkszanger Yves. Yves. oh Biedens ja natuurlijk ja geweldig. Toch ja, je doet het wel goed, hè? Man, man. Nou, misschien kan je... Ja, dan zijn. dan mogen toch echt super trotsen hey, zijn. Misschien kan je Faker. zijn voorprogramma in... Ja, ik moet het misvragen. <laughs> ja. Misschien kan hij uh, een, een potje breken. <laughs> ja. ja. <laughs> maar waar drom je nou nog van? Dat je bent, want je bent... Nou, ja, nou dat dat je al echt doen, maar dat lijkt me echt wel te gek. Ja, verder kabbelt ja, het lekker door, joh. Ik heb helemaal geen pretenties om iets... Nee, nee joh, ik ben hartstikke gelukkig. En je wordt dus er ook, je ook niet rijk van. van. Maar je wil je er, er niet rijk van. Ik, ik, ik nee. weet je, uh, uh, uh, zo'n uh, optreden bij Nuf, nou, dat sloopt. Ja, ja, je ja Jezus, ik. ik snap dat dan wel. Als je dat toch drie keer in de week moet doen, dan, ik, zou dat, ik zou dat helemaal niet eens lukken. Maar leuker. denk je van die Mick Jagger? Ja, die ja, gasten wel dat is allemaal in het, aan het nee, broer, over ja, prins, ja. he? Ik bedoel, Springsteen, hier, ik bedoel, ook nog steeds drie uur lang hè, drie uur lang. Ja, wel knap hè. Echt heel knap. ja. God. Nee. Ja, leuk hè? Nou, uh, ik wens jou uh, heel veel succes uh, dit jaar. Dat is een prioriteit. Uh, we, ja, we, we gaan jou ergens wel zien. En zeker in, in ieder geval volgende week. Volgende week uh, uh, vrijdag. Dus uh, en, ja, volgende en, week uh, vrijdag. Uh, uh, is het weer met de band? Nee, nee, met Tony alleen. Oké, okay. dus is akoestisch, Ja, ja je moet niet hard doen in die kerk natuurlijk. Nee. Start die kerk. Ja, dat je, moet je moet er ook niet. Om de achtergrond is. Dus even ja, inderdaad. Ja. En, uh... wij, gaan, wij gaan misschien live uitzenden, dus we moeten wel mogelijkheden hebben om... Nou, wie weet, uh, wie weet dat, uh, om, uh... kan ik even doorpluggen. Ja, ja. Hé, <laughs> nee. hey, Patrick, hartelijk bedankt. Ja, ja, ja. Uh, nog een heel fijn weekend. Ja. En, we en nogmaals even... een heel goed jaar, hè? Ja, zeker. Ja, we ja, gaan jou. even Dankjie. naar de muziek Dankjie. luisteren. Oké. It's the guitar man Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man that lady.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 The and the crowds are getting thin, but he never seems to notice. He's just got to find another place to play. Speciaal verzoek van onze vorige gast. Kerstie van Kessel hadden we dit nummer. We gaan meteen door met de andere ja. muziek. -num. Nee, dat gaan we niet doen. Uh, bij ons is aangeschoven Annemalion Sense. Welkom, Annemalion. Ook de beste wensen nog. Uh, we Alle beste wensen. Tegen iedere ja. gast dat. Ja. Uh, dat kan nog. Dat moet eigenlijk nog. Uh, 5 januari pas. Uh, waarom zit Annemalion hier? Er is een uh, buitententoonstelling op de Boulevard van Fauje. Uh, geopend. Uh, ik weet niet of die echt geopend is. Maar nee, die is echt geopend. Ik ja, dat, dat, heel bescheiden houden. Ja, dat zijn die foto. <laughs> dat, dat zijn die foto uh, ja, dat zijn die grote foto-elementen uh, uh, uh, uh, uh, yeah. uh, waar, waar daarvoor uh, uh, KNRM op te zien ja, was. Precies. Ja. Dat vond ik heel leuk om te zien. Ja. Ja. Uh, mooie teksten erbij ja. ook. vond ik uh, geweldig. Maar uh, wat we nu gaan zien, of kunnen gaan zien. Uh, zijn de uh, ja, uh, vuurtoren. Uh, hoe moet ik het noemen? Ja, het is eigenlijk. Uh, de tentoonstelling heet Van Vuurbaak tot Watertoren. Oké. Okay, en okay. dat waren eigenlijk, uh, ja, eigenlijk de belangrijkste. beeldbepalende elementen. In ja, beeldbepalende elementen ja, ja. voor de kust van Zandvoort. Echt de bakens eigenlijk mm. van Zandvoort. Eigenlijk zowel de, de vuurbaak zelf als de watertoren. Eigenlijk. Ook ja. Natuurlijk uh, ja, een opvallend element in de, in de kust. In de kustlijn. Ja. Ja. En had de watertoren diezelfde functie? Ja. Nou, hij had natuurlijk niet echt dezelfde functie, maar je kon natuurlijk wel vanaf zee wel zien dat je dan ongeveer bij ah, de overzant okay. zat. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar het was natuurlijk de watertoren is natuurlijk nooit echt een vuurtoren geweest. Nee, precies. Dus, uh. Maar die, die vuurboet... Uh, uh, we hadden het net over het schilderij wat in het Stedelijk Museum hangt. Ja. Uh, dat, is, dat is niet gemaakt uh, in die tijd. Want toen was nou, de vuurboed al weg. Ja, toen, precies. Nou ja, het ja. Was, ja het is inderdaad, toen later stond ik daarover na te denken. Het is eigenlijk een heel op opvallend schilderij. Want uh, het beeldt natuurlijk dat verhaal van de, van de olieman uit. Ja, uh, ja, ja. Van dat, uh, dat schip wat toen voor de kust van Zand uh -huh. is ver ver vergaan. Uh, alleen de, de schilder van, die Dommersen, die heeft eigenlijk... Hey, geus. Guus. Die heeft... En ja, jij zei dat hij blaft nooit. Ja, ja. Nee. Maar Patrick, ja, van ja. loopt weg en dan ja. begint te blaffen. Nee, sorry, dan ga je, ga je gewoon... Uh... Um, nou, die heeft, um, uh, die heeft eigenlijk een print genomen vanaf de 17e eeuw. De, de uh -huh. kunstenaars van de 17e eeuw, die hebben dus um, uh, waarschijnlijk een, steeds een print overgenomen van een 17e ja. eeuwse kunstenaar. Uh -huh. En dat weer opnieuw, zeg maar, in hun eigen beeldenissen opgenomen. Uh -huh. En waaronder ook deze Dommershuizen, of Dommersen heet hij. Um, die heeft ook een print genomen van, van een 17e eeuwse kunstenaar... waarop de vuurbaak hoog op het duin staat. Mm -hmm. um, en heeft daarachter dan het Zandvoortse dorp geschilderd. Uh, terwijl eigenlijk het inwezen, toen die, uh, die, die olieman verging... toen stond de nieuwe vuurbaak eigenlijk aan de noordkant van Zandvoort. Wow. En kan die dat nooit zo gezien hebben? Nee, begrijp ik, ja. Ja. Dus dus maar echt, dat, is, dat gebeurt in feite in de Romantische ja, ja, tijd. Ja, maar ben jij nooit uh, tekeningen of schilderijen tegengekomen... van de originele in die tijd geschilderde. Ja, nou ja, vanuit inderdaad in de, de, de 17e eeuw, eigenlijk de eerste tekening die van de vuurbaak is gemaakt, die aan de zuidkant van Zandvoort heeft gestaan, mm -hmm. uh, was van uh, Jan Claaso Visser. Um, en dat was in 1670. 1607, 1611 is ja. daar, 12 is daar weer een ets van gemaakt. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de eerste etse tekeningen die gemaakt zijn van de oude vuurbak. Okay. Um, waarop we eigenlijk een echt een, een, een, een, een, een, ja, een middeleeuws bouwwerk eigenlijk zien. Huh. Dus het kan zijn dat het er al veel eerder heeft gestaan... Maar eigenlijk vanaf dat moment zijn er echt ja, beelden bekend van dat. Uh... Zijn die ook te zien in het Museum op dit moment nog? Um, er, er zijn wel prenten, <coughs> alleen die, zij, die laten ze niet zien. Oh ja. <laughs> die nee, die, ook die, die liggen die liggen in het depot. Oh ja, oké. Okay. Oh, okay. ja. ja, dat zijn een paar prenten, maar zijn, ja, die prenten die, die, die zijn ook bij het Rijksmuseum te zien. Ja, natuurlijk, ja. ja. Dus, uh, nou, je had uh, dus watertorens bijgekomen, dus ja. je, je hebt eigenlijk gezocht naar beeldbepalende elementen, je had bijvoorbeeld ook bouwenspallas uh, uh, kunnen doen. Ja, Want ja. ik neem aan, als je, als je op zee zit, een kilometer 6-7 uit de kust, ja. dan zie je natuurlijk uh, uh, eigenlijk bouwenspallas het ja, beste, ja, toch? Ja, maar dat was inderdaad na de na ja, tweede ja, wereld. Waar, waar ja, ja. Toen bouwenspallas werd gebouwd, was het het hoogste gebouw van uh, Nederland, hè? Dat wist ik niet. 70 ja. meter, ja. ja. ja. Nee, maar goed, in ieder geval uh, de watertoren. De oude watertoren of de nieuwe watertoren? Nou, ze worden eigenlijk beide, heb ik ze, heb ik ze in dit verhaal oh, okay. opgenomen. Ja. Ja. Omdat, uh, nou ja, ik vond de vuurbaak vond ik sowieso altijd een heel fascinerend bouwwerk. En vroeg ik me eigenlijk altijd af, wanneer heeft het gestaan? Waarom is het ja. gebroken? Waarom is er uiteindelijk gekozen voor een nieuwe watertoren? Of een nieuwe vuurbak ja. sorry, een nieuwe vuurbak aan de, de noordkant van, uh, van Zandvoort. Um, en eigenlijk op beide plekken wat, me, wat ik dan uiteindelijk weer zo fascinerend vind dat is eigenlijk op beide plekken zowel aan de zuidkant van uh, Zandvoort waar de, uh, waar, de, waar de vuurbak heeft gestaan als de noordkant dat is het Vervoosjeplein hebben alle twee ook een watertoren gestaan? Ja, ja. Dus ja. waar de huidige watertoren nu staat, daar heeft de oude vuurbaken gestaan. Oh, Oké, okay. okay. En waar, uh, nou, dus daar bij de, ja, dat is bij de Vervoosjeplein erachter, waar dus staat ook een plakkaat ja, staat. Ja, toch? Ja, ja. Een bij, de, gedenkingplaats. bij de ingang van de parkeerplaats. Ja, hè, daar, bij de ingang van ja. de parkeerplaats. Ja. Daar heeft dan uh, ah. de nieuwe vuurbaken gestaan. Mm -hmm. Het was toen aan het einde van de roos nobelstraat mm -hmm. En uiteindelijk heeft daar dus uh, vanaf, ja, wat was het? Uh, 1912, 1913 heeft daar de, de, nieuwe, ja, de oude watertoren gestaan. Ja. En, ja, en dat vind ik dan weer van, van fascinerend, die watertoren. Omdat mijn opa het was directeur van het gas- en waterleidingbedrijf. Oh, okay. Die kwam daar dus, dus okay. regelmatig. Dus uh, ja, dat beide, beide ene vanuit de geschiedenis heeft mijn aandacht altijd getrokken... Ja. en de andere is omdat de, ja, ik persoonlijk daar ook een beetje aan geïerd ja, ben ja. eigenlijk. Ja. Jij bent eigenlijk uh, opgegroeid. Hè? Met, uh, je vader was natuurlijk uh, genoot op ja. Hè? En ja Jij bent eigenlijk opgegroeid met, met de historie van Standvoort. Ja. heb je altijd uh, uh, geïnteresseerd, zeg maar. Ja, ja, ja. gek genoeg... Uh, ja, ik, ik ben natuurlijk van huis uit kunsthistorica... Uh -huh. En uh, ja, gespe gespecialiseerd in de 19e eeuw. Dat vond ik eigenlijk de meest interessante eeuw... qua ook de industriële revolutie... en wat er allemaal gebeurt in die tijd. En uh, ik heb op een gegeven moment... Een, uh, ik ging op een gegeven moment ging ik die kant op... van uh, het 19e eeuwse interieur. En toen kwam mijn vader... omdat hij dus vanuit ook zijn maatwaardij... Okay. kwam weer hele oude foto's tegen... van een interieur in Zandvoort. Okay. En toen zei hij van... kan jij hier iets mee? En uh, toen ben ik over dat interieur gaan schrijven. Dat was een oude, Dat was, een, uh, dat was het, de, de, de Loefhoek, mm -hmm. zeg maar. De, de Cornerhouse aan de boulevard. Mm -hmm. Dat was uiteindelijk ook van de van familie Kiefer. Uh, die hadden een soort foldertje in handen gekregen. Waar ze, zeg maar, van, van de mensen die voor hun, zeg maar, uh, die, dat, dat, uh, die villa eigenlijk bestierden. Oké. Okay. En um, uh, het was echt een, een, een, een interieur uit de 19e uh. eeuw, wat ik toen heel erg interessant vond om over te schrijven. Okay. Dus zodoende ben ik eigenlijk van het interieur. kwam ik uiteindelijk ook. Um, ja, omdat ik op dat moment bij Christies in, in Zandvoort. Uh, uh. of in, in Amsterdam werkte, het Veilinghuis Christies. kwam ik daar ook af en toe schilderijen tegen uit de 19e eeuw, uh, die, uh, die in Zandvoort zijn gemaakt. Uh. En er werd eigenlijk altijd gezegd. In de literatuur van Zandvoort is het eigenlijk helemaal niet interessant om, uh, om, om uh, voor schilders om naartoe te gaan. Want het was een heel arm dorp en er was hier niks te doen eigenlijk. Dus, de, de, dus het was ook niet interessant om daar onderzoek naar te doen vanuit nu, vanuit de nu... Um, zoals dat wel gebeurd is in Bergen aan Zee en, hmm. en, en, en, en Katwijk en in Scheveningen... waar wel heel veel schilders hebben gezien. Nou ja, toch zijn er soms ook uh, aardig wat schilders ja, geweest. Israël, ja, uh, noem maar op. Ja, ja, uh, ja precies. Die hier, en, en je hebt natuurlijk altijd de natuur gehad. de ja, duinen en, ja, en, ja, ja, en het licht ja, en uh, de ja. golven. En ja, dat, dat is toen ik dus die schilderijen zag bij dat veilinghuis... Uh, en steeds vaker iets tegenkwam, dacht ik, nou, dat is wel, wel degelijk zijn er hier schilders naartoe ja, geweest ja. om, om uh, schilders op, op, op zandvoort op doek vast te leggen. Huh. Ja. En toen ben ik eigenlijk uh, me gaan specialiseren hmm. in de schilderkunst van Zandvoort. Ja. Maar goed, uh, als jij een, een zee ziet en, en, en, en uh, de, de wolken, dan kan het natuurlijk overal geschilderd zijn. Weet je, ik bedoel, ja. je, je weet nooit zeker nee, dat de nee, zandvoort nee, is. Nee, nou ja, er, er zijn een aantal elementen waar je het aan zou kunnen. Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld in een zeil van een boot ja, van een ZV uit ZV ja, staat... Ja, ja, ja. ja. Um, nou, dan, dan, dan kan het zijn dat het Zandvoort is, ja. alhoewel zeg maar uh, het ook wel zo is dat die schepen niet altijd in Zandvoort aanmeerden, mm -hmm. maar ook in Katwijk of ja, uh, in Noordwijk dus uh, dat, dat, dat hoeft dus niet mm -hmm. altijd zo te zijn. Maar um, nou ja, en dan heb je natuurlijk die herkenningspunten zoals uh, nou, de eerste de kerk, vuurbaak, ja. de, de, kerk, de kerk inderdaad. Ja, heel belangrijk die heel, die is, ook ja. heel specifiek ja. in vorm is. En ja. ook hoe die lacht ten opzichte mm -hmm. van de vuurbaak. Ja. Ja. Het is wel en, heel bijzonder dat nu Zandvoort te zien zonder watertoren. Ja, ja. Het is wel heel raar. Ja, ja dat is wel een, doet wel een beetje pijn. Ja. Ja, ik, <laughs> maar uiteindelijk komt het goed. Ja, ja. <coughs> ik heb toen ook uh, uh, de, de architect uh, toen opgebeld. Uh, naar ja. Ja, ja, heb ik, uh -huh. Kees Drijsma. Ja, Kees Drijsma heb ik opgebeld met de vraag... Uh, want er, zat, er stond op, die, uh, op de watertoren... Er stond ook een soort van uh, gedenkteken waar ook de naam van mijn opa op stond. Oh, oké. Okay. En mijn neef die vroeg al de, zich de hele tijd af van ja, wat gaat er gebeuren met die gedenkplaat? Maar omdat het dus wel een monument is, wat natuurlijk een beetje heel, wat een beetje discutabel is, mm -hmm. want monument breek je in feite niet tot de grond toe af. Mag, mag je iets opleveren? Mag eigenlijk niet, maar goed, ze, ze hebben het binnenste gedeelte, houden ze wel blijkbaar intact. Ja. En is het natuurlijk alleen maar die buitenste schil die er eigenlijk helemaal uh -huh. afgehaald wordt... omdat uh -huh. die eigenlijk heel bouwvallig was. Ja. Uh, maar eigenlijk alle oude elementen van vroeger, die houden ze dan wel intact. En die plaat die wordt ook dan weer okay. terug, uh, teruggeplaatst. Ja. En dat wou ik eigenlijk alleen weten, want mijn neef die zei al van... nou, dan ja. wil ik hem wel in de tuin hebben ja, of zo. Ik, ja. Als hij ja. ergens op een schoothoop uh, verdwijnt op de vuilnis, ja. dan uh, ja. neem ik hem wel over. Ja. Over die buitentoonstelling nog even. Uh, uh, ja, je, je hebt natuurlijk wel afbeeldingen van uh, in de watertoren. En, uh, maar er zijn 15 of 20 panelen daar natuurlijk. Hoe ja. heb je die ingevuld dan? Want op een gegeven moment na vijf panelen ben je wel klaar of niet? Of... Uh, nou, ik heb het in feite, in, in, omdat het natuurlijk eigenlijk uh, omgaat over vier bouwwerken, ja. heb ik het een beetje geprobeerd om het met de vieren te delen. En ge, gekeken van, nou, uh, hoe kan je uit aan de hand van die vier... Uh, ja. Uh, ja, delen, eigenlijk het verhaal vertellen... van die bakens eigenlijk van worden. Oh, ja. En dan heb je natuurlijk... in het begin heb je natuurlijk alleen maar van die oude vuurbaak... alleen uh, ja, etsen, uh, schilderijen. Mm -hmm. En van, daar zijn er ook best wel veel van. Er zijn best wel veel uh, schilders... Ja. die die oude vuurbaak eigenlijk... op print of, of schilderijen mm -hmm. hebben vastgelegd. Um, en daarna de nieuwe. Toen kwam natuurlijk ook al de fotografie... Uiteindelijk, dus aan het einde natuurlijk van 1826 nog niet. Maar toen hij is het natuurlijk in Prent vastgelegd. Dat was eigenlijk ook gelijktijdig met de bouw van het uh, groot badhuis. Ja. Dus het was in 1826 dat hij is neergezet. Is ook dat het groot badhuis daar ongeveer kwam. Mm. Um, en uh, nou, toen vanuit de Prent aan het eind van de 19e eeuw heb je natuurlijk de fotografie die opkwam. Ja. Dus hij staat ook op foto's. Uh, weliswaar niet hele goede foto's. Maar als je ze goed inscant, kan je ze ook best wel weer groot uh, okay, reproduceren. Ja. En daarna, uh, de, de, dan heb je de oude uh, watertoren. Ja, er zijn ook schilders geweest mm -hmm. die op doek hebben vastgelegd. Maar er zijn ook ontwerptekeningen geweest. Dus je ziet ook een dwarsdoorsnede van de, van de oude watertoren. Nou, die niet, maar van de nieuwe watertoren een dwars, dwarsdoorsnede. En zo heb ik dus ja, een beetje geprobeerd... Om, om een soort variatie ja. in die afbeelding te krijgen... zodat het niet alleen maar zwart-wit werd... Ja. maar ook met veel kleur. Dus ja. uh, de dus Watertoren is ook veelvuldig afgebeeld... In allerlei, op allerlei ja, souvenirs. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus Denk jij dat er nog uh, uh, veel schatten te vinden zijn voor jou? Want je, je gaat die calorie's een beetje over... kijken ja. of daar misschien nog iets tussen zit... Ja. Maar denk je dat er nog wel iets te, te halen valt? Ja, ik kom regelmatig wat tegen. Ja, toch wel. Ja, ja. Ik, uh, ik ben nu net ook weer... Uh, <coughs> en het is eigenlijk komt het eigenlijk een beetje naar aanleiding... Het gebeurt ook steeds vaker dat het dan niet als zandvoort wordt aangezien. Mm -hmm. En dan krijg ik het dan uh, doorgestuurd van, uh, van Heerlijke Keur... of ik krijg het ja. doorgestuurd van Arie Koper. Ja. En die zei van... Is dit Zandvoort? Kijk er eens Met naar. de vraag, ja. kijk er eens naar. Okay. En dan ja. vaak, die zie ik vaak wel direct of het Zandvoort is. Ja, ja, toch wel. Nee. Okay. En dan wordt het, ge, wordt het aangeprezen in een catalogus van ja. het gezicht van Katwijk. Ja, denk, nee, dat nee, klopt dat kan helemaal niet. Nee, dat is dit, dit is ja. onmiskenbaar Zandvoort. <laughs> ja? Ja. Leuk ja. hoor, ja. Ja, ja. En dat, heb ik ook maar, en dat, dat, dat uh, geef ik dan door aan de galerie of zelfs het museum. Ik bedoel, ja. in... Het Rijksmuseum is er was er ook een schilderij van blommers. Ja. Wisten ze de locatie niet van. Mm -hmm. En door te vergelijken met ansichtkaarten, ja. ja, wist ik van nou, dit moet zandvoort ja. zijn. Leuk en hoor, ja. en ja. dat ja. heb ik met, ja, met ook met het, het laatste ook met, met uh, het Scheepvaartmuseum ja. zag ik ook ja. een, een print waar ook iets bij stond. Van dit is uh, toen en toen gemaakt. En toen dacht ik van ja, dat klopt helemaal ja, nee, niet. Dat kan helemaal niet. Want nee. uh, nou, toen was dit er en toen ja. was dat er. En ja. toen was dat afgebroken. Mm -hmm. Dus. Dit kan, die, dat kan die da nee. datering, die, die, die nee. klopt helemaal niet. Nee. Of um, de locatie klopt helemaal ja. niet. Hoe oud, hoe oud zijn de eerste ansichtkaarten van, uh, van Zandvoort? Hmm, dat is een goede vraag. Ik denk uh, zo rond 1870, denk ik, zo'n beetje. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat toen, uh, 1870, 1880... dat toen, zeg maar, de eerste ansichtkaarten zo'n ja. beetje... Nou. En bestaan die nog? Nou, ik denk dat het beste die daar het antwoord op kan geven, Arie Koper is. Want die heeft een hele grote verzameling. Naast dat natuurlijk het genootschap ook een grote verzameling. Anticaart en theelepeltjes, hè. Ja, maar hij heeft echt heel veel verzameld. Echt zo verzet, hij heeft de hele zon vol. Goed hoor. Jij hebt heel veel samengewerkt met Helie, Helie in het museum. Nou, is nu een nieuwe directrice, Oliëren. Ben jij nog verbonden aan het museum? Of nu? Uh, nee, nee. Niet meer? Nee, nee, niet okay. meer. nee, nee ja, ze hadden nee. mijn diensten niet meer nodig. Oh, dat is jammer, ja. <laughs> ja. Ja. ja, want ik hoorde ja. ook dat die, die stijlkamer die daar was, dat die ja. ook, ook weggaat. Ja, dat winkeltje gaat inderdaad. Uit. Oh, het winkeltje. Ja, het water, vuurwinkeltje. Ja, oh, oké. Okay. En dat is natuurlijk, dat is, dat dat ergens begrijp ik dat wel, omdat dat niet specifiek Zandvoort is. Ja, ja, Dat had je ja. natuurlijk overal. Ja, dat is. Wel, en, ja. Ja. Uh, en wat er stond was ook niet echt een vuurwinkeltje. Want ik heb daar toen wel onderzoek naar gedaan. Het was meer een soort kruidenierswinkeltje wat ze na ja, hebben ja, nagemaakt. Ja, ja. En, en echt watervuurwinkeltje ziet er veel soberder uit. Oh, Oké, okay. maar je, je bent nog wel verbonden aan de Stichting Bleef Zandvoort... met jullie met en, en... Ja, ja, ja, dat is waardoor dit ook tot stand is ja, gekomen. Ja, ja begrijp ik. En um, ja, dat, dit vind ik hartstikke ja. leuk Want die panelen zijn niet verbonden aan het museum? Dat is echt nee. apart? Okay. Nee, ja, de, de Stichting Bleef Zandvoort... die initieert dit om deze panelen zichzelf Ja, te ja. ja die ja. vragen okay. steeds iemand anders... Ja, ja. Van, uh, ja, met een bepaald onderwerp. Ja, begrijp ik. Uh, of, of panelen op die manier met een bepaald onderwerp ja. gevuld kunnen worden. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, iedereen moet gaan kijken. Hè? Dat ja, is, uh, is wel duidelijk. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. Uh, hartelijk bedankt voor je komst, uh, Annemarion. En Dankjewel. ik wens jou nog een heel goed weekend. Ja. Ja. En een mooi nieuwjaar. En, en, en, ja, en een mooi nieuwjaar, sowieso. Ja. Uh, we gaan weer even muziek draaien... voordat, uh, voordat we naar ons uh, volgende onderwerp gaan. met internal flame. Um, Oké, okay, we gaan alweer nou naar ons laatste onderwerp van uh, het is eerste uur van Goedemorgen Standvoort. Nou, iedereen weet dat op 1 januari de duik uh, zou zijn. Ik zeg zou zijn, want hij is niet doorgegaan door de harde wind. Maar uh, de bedoeling was dat uh, onze verslaggever uh, Carina Veeren daar een prachtige reportage van zou maken. Ze is daar toch heen gegaan en heeft uh, daar uh, het volgende uh, uit de microfoon weten te halen. Dit is ZFM. Goedemorgen Jurre, bestuurslid van stichting Nieuwjaarsduik-Zandvoort. Hoi, goedemorgen. Leuk om je te zijn. Ja, ik had uh, natuurlijk sowieso al het plan om je te gaan bellen. Om te vragen, hoe staan de zaken ervoor? Hoe is het, nou ja, eigenlijk is het nu dus zaterdag, dus hoe is het geweest? Maar we kunnen wel zeggen, het is totaal anders geworden dan dat jullie hadden gehoopt... Uh, geregeld. Dus hoe is het? Hoe, uh, hoe is het zo gekomen dat het uh, niet door is gegaan? Ja, we zijn natuurlijk al maanden bezig met het voorbereiden. Het begint meestal in de zomer. Dan uh, zijn we al bezig om allemaal mensen te benaderen. Om ons ook weer op één jaar, of op 1 januari te helpen. En dit jaar, ja, we kregen natuurlijk al in de regio te horen dat er langzaam allemaal nieuwjaarsduiken af uh, werden gelast. En uh, ja. wij dachten, we gaan nog even een extra dagje tegenaan plakken, kijken of het uh, inderdaad echt slecht weer is, of de code gil die nu op de planning staat, uh, ook blijft. Mm -hmm. En helaas is dat zo gebleken En in overleg met de reeksbrigade hebben we besloten om de nieuwjaarslijf dit jaar voor het eerst uh, door weersomstandigheden. Ja, want ik, ik las zoiets van voor het eerst in sinds 30 jaar weer een nieuwjaarsstorm. Ja, precies. Het is voor ons ook inderdaad een, uh, ja, een first. Het gebeurt eigenlijk nooit dat we de nieuwjaarsduik aflassen, maar we vinden veiligheid natuurlijk erg belangrijk. Dat staat op nummer één. En als het gewoon niet verantwoord is om te duiken, dan gaan wij ook niet de duik door laten gaan. Want wat zou er dan kunnen gebeuren als je het wel door zou laten gaan? Vliegen er dan tenten door de lucht of uh, is het gewoon voor de mensen zelf te riskant om de zee in te gaan? Ja, er zijn meerdere factoren. Zo hebben wij natuurlijk een podium. We, we tenten, we delen soep uit. Uh, met de harde windvlagen is het al sowieso niet uh, veilig om buiten te zijn. Maar voor een nieuwjaarsdijd hebben we ook nog dat de zee daardoor heel erg uh, onveilig wordt. Ja. In de ringsbrigade hebben we dus inderdaad besloten om het niet door te laten gaan. De exacte dingen die kunnen gebeuren met de zee... Dat weet ik niet, dat weet de Rengsbevader heel goed. Maar zij hebben dus gezegd, de zee is niet veilig. Ja, je moet natuurlijk ook echt dan zo genoeg veel mensen hebben om paraat te staan. En als er dan te veel dingen gebeuren, dan kun je gewoon niet helpen. Niet goed genoeg helpen. Dus het is echt onverantwoord. Um, heel bijzonder dat, dat jullie dit hebben moeten beslissen. Maar het is niet anders. Waren jullie al uh, op weg met uh, alles opzetten? Ja, we hebben ook al wat dingen op het strand neergezet. We gingen er eigenlijk vanuit dat het inderdaad niet doorging, maar we wisten het niet zeker. Dus we zijn wel gewoon doorgegaan met de voorbereidingen om alles klaar te zetten. En ook wel met in ons achterhoofd, misschien gaat het niet door, de kans is best aanwezig dat het niet doorgaat. Maar ja, als we toch besluiten uiteindelijk om het wel door te laten gaan... ...dan moeten we er ook voor zorgen dat het gewoon een hele leuke veilige duik wordt. Ja, zoals ja, iedereen weet dat is dus uh, niet ja. gebeurd. Want uh, stel het ging wel door, hoeveel mensen hadden jullie dan verwacht? Wij verwachten best dat er komen altijd best wel veel mensen in de duizenden mensen. En ik denk dat er twee, drie, vierduizend mensen altijd wel komen duiken. En er zijn ook nog heel veel mensen die gewoon komen kijken. Ja waar alle oranje mutsjes aan het kijken zijn die het water in duiken. Ja, want het is toch eigenlijk ook echt een feest. Het is, uh, de duik uh, duurt altijd heel kort. Maar het, ja. helemaal, het hele evenement eromheen, dat is een feest. Toevallig was ik vorige week in uh, Scheveningen... toen zag ik ze ook al die enorme grote witte tenten opbouwen. Uh, mm -hmm. En daarnaast stond natuurlijk dan ook die enorme toren van pallets... die ze in brand willen steken... Uh, nou goed, dat hebben wij dan in Zandvoort niet. Zo'n vreugdevuur. Maar uh, hoe ga je om met al die dingen die jullie hebben besteld? Is dat dan. Uh, ik neem aan dat jullie ook heel veel uh, misschien eten hebben besteld. Of hoe gaat dat dan? Nou, het mooie is, wij hebben hele korte lijntjes met iedereen die ons helpt. Dus onder andere met degene die de geluid regelt, die het podium neerzet, die het eten verzorgt. Dus we zijn op de ...gelijk met hem gaan bellen om te aangeven dat het niet doorgaat. Ja, ja dus je kan in principe uh, het allemaal stopzetten. En is er ook al meteen, misschien is dat ook wel leuk, een... Uh, een hoe noem je dat? Ja, vier het nieuwe jaarduik Dat je het gewoon een week verplaatst. <lacht> <lacht> dat is bijna niet te regelen. Hè? Is dat een beetje lastig om te regelen? Ja. In principe er zijn ook heel veel mensen, dat vind ik altijd heel interessant om te horen, die buiten uh, de 1 januari duik gewoon de zee ingaan. Ja. dat veters doen. En dat is natuurlijk ook heel goed voor de gezondheid. Uh, en ik vind het altijd heel leuk om te horen dat mensen dat doen. Het uh, nou, lijkt mij ook leuk om dat te doen. Ik ben er nog niet naartoe gekomen. Ja. Uh, maar. Uh, dat is misschien niet helemaal de nieuwjaarsduikspirit. Het is natuurlijk leuk om op 1 januari... Daarmee, uh, de, om het gewoon het jaar goed te beginnen. Uh, en als de zee rustig is, niet op 1 januari... Uh, dan raad de mensen niet eruit. Maar voor de rest, als mensen gewoon... Uh, door het hele jaar door een frisse duik willen nemen... ja, yeah, be my guest. Ja, want het is, je zegt het is goed voor de gezondheid. Uh, zeker ook uh, in de winter... Uh, maar is het verstandig? Uh, heb je dat wel eens gehoord? Of als mensen het hele jaar door niet te zeen gaan... en dan met 1 januari juist wel... en ze hebben misschien uh, de dag daarvoor... Uh, best wel wat uh, veel gegeten en gedronken... Is het, dan, de, is het dan wel zo gezond? Goeie vraag. Uh, of het gezond is, dat durf ik niet te zeggen dan. Maar over het algemeen... de meeste mensen duiken ook niet... die bleven op voeten in het water... En we hebben natuurlijk ook de Rijensbrigade paraat staan, we hebben het Rode Kruis paraat staan, we hebben altijd in de buurt uh, uh. um, uh. ambulance, ja. die kunnen hebben. Uh. Dus wij denken wel heel erg aan de veiligheid. Wat ik ook zeg, de veiligheid staat altijd voorop. Um, ook als je het hele jaar door een duik wil nemen, luister altijd naar de Ringsbrigade, kijk altijd naar de, uh, naar de vlaggen van de Ringsbrigade, of je wel het wat water in mag. En op 1 januari, uh, wat ik zeg, hebben we het gewoon altijd goed geregeld qua veiligheid. En hoe weten de mensen allemaal nu dat het niet doorgaat? Of denk je van nou, uh, we hebben uh, sowieso uh, de media die het al verspreidt. Het komt in het nieuws. Uh, of gaan jullie ook ter plekke nog uh, daar staan en zeggen van sorry, u bent gekomen. Maar uh, misschien wist u het nog niet, maar het gaat niet door. Nee, we hebben het uh, natuurlijk in de media verspreid. zijn ja, meer de media outlet uh, ook landelijke uh, media die het heeft, hebben opgepakt. Wij zelf hebben het ook overal online gegooid. Op de, onze website, op onze Facebook, uh, op Instagram. Uh, in principe denk ik dat het wel duidelijk is dat we niet doorgaat. Ja. Ook als je naar het weer kijkt morgen. Ja, dus we kunnen eigenlijk wel zeggen, volgend jaar dan pakken we gewoon weer uit. En dan uh, nou moet iedereen maar extra lang het water in. Uh, dus ja. uh, van vorig jaar en, en, en dan het komende jaar even nog extra het water in. Ja, Ja. moet een ja, heel groot feest van maken. Heel groot feest. Nou, het is, ik hoor altijd al dat het heel goed is. Ga je morgen toch nog wel even kijken... Van of er mensen zijn die toch nog even op die plek uh, gaan duiken? Of zeg je, ja, dan ben ik er, ben ik er ook gewoon niet bij morgen op die nee. plek? Nee, ik ga morgen wel even inderdaad kijken op het strand. Maar het is niet... Uh, ja, ik ga niet de, de zee in duiken of zoiets. Nee. Nee, toch? Nee, dat lijkt me ook uh, onverstandig. Um, nou, ik wil je in ieder geval uh, voor het komende jaar een heel mooi jaar wensen. En een heel gezond jaar. Uh, met vele duiken in zee gedurende het jaar. En uh, bedankt dat ik je even mocht spreken hierover. Want het is toch echt een historische beslissing. Zeker. En dankjewel. Dankjewel. Dit is ZFM.